Met het Het Centraal Station in Almere. Pakketje Station en het Stationsplein zijn afgesloten door de politie. Deskundigen gaan het pakket onderzoeken. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Al dus de politie. Nader bijzonderheden ontbreken nog.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 Het weer bewolkt, maar het blijft wel droog. Vandaag bij een graad of 9. Vanavond regen, het gaat dan ook flink waaien. Morgen opnieuw bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het. Dit is Wijn Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat file tussen Zoetermeer en, en Prins Klausplein 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. Tot zover de van.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 Assim você me mata. Ai, gaan, als te me Ai, ai, gaan, te pego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 Guess it's easier for you to swallow if I sat the smoke So, what am I not supposed to say? What I'm saying, are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, but your words don't mean a thing, because you ain't, ain't even a man, man enough, enough to handle what I say. Yeah. If you look back in history, it's a common double standard of society. The guy can tell the more, the more it gets gone.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 So cute, so. I gotta keep